11 uur. Dit is Radio 1. Het Felix Murders. Een lange gevangenisstraf verandert mensen. Na een paar jaar, ook moordenaars. Zometeen in de gids. .fm. Nu het NOS journaal met Jan van der Putten.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 Het ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde gisteren aan... dat de Nederlanders worden geëvacueerd... vanwege de onveilige situatie in Zuid-Soedan. De ruimtetelescoop Gaia is met succes gelanceerd. De Europese telescoop vertrok om 12 over 10... vanaf ruimtevaartbasis Kourou in frans Guyana.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 Die had twee messen in, in zijn hand en eh, ja, die bewoog daarmee. En toen eh, is die meneer in zijn eh, been geschoten. Elders in Rotterdam kwam gisteravond een vrouw dreigend met een mes naar buiten. Ook, en ook zij is door de politie in haar been geschoten. Ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen schieten tekort bij het voorkomen van infecties, zegt de inspectie voor de gezondheidszorg. Artsen en verpleegkundigen houden zich niet aan de regels. Ze dragen tijdens het werk horloges en sieraden, terwijl daar bacteriën op zitten. Ook wordt er onvoldoende gecontroleerd op bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. De inspectie maakt zich grote zorgen. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zijn ontevreden over de infectiepreventie in de zorginstellingen en ze eisen maatregelen. De werkloosheid in Nederland is in november gedaald met 21.000. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Economieredacteur André Meijnema. Daarmee komt het aantal werklozen in ons land uit op 653.000. Dat is 8,2 van de beroepsbevolking. En eh, kijken we naar het aantal WW-uitkeringen, dat is wel gestegen. Want mensen gaan natuurlijk op een gegeven ook van de situatie dat ze zonder baan zitten naar de uitkeringsinstantie. En daar waren 11.000 meer WW-uitkeringen. En dat komt doordat veel jongeren, vooral in de bouw, een uitkering hebben aangevraagd. Het consumentenvertrouwen steeg licht. In een mergelgroeve bij Maastricht is de fossiele snuit gevonden van een zaagvis. De vis leefde 66 miljoen jaar geleden. Het is een bijzondere vondst, zegt onderzoeker en directeur Fraanje van het Oertijdsmuseum.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 Het weer enkele buien, in de loop van de dag droog en af en toe zon. De wind neemt af en het wordt 9 of 10 graden. Morgen op veel plaatsen droog, geregeld zon en een graad of 7. Het is 3,5 over 11 en ze staan er nog, de van de velden, waar? Op de A2 van Eindhoven naar België. Tussen Maastricht en knopend Europa Kleinstaat 2 kilometer. En op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag voor de Koentenal 2 kilometer. Over, ja? Tussen Utrecht en Geldermassen, daar rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het duurt niet lang meer. Een dikke twee minuten, denk ik. En dan wordt er gehakt gemaakt van het groot diktee. Hof Horneman Bankiers haalt niet elke week de voorpagina.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 Perspectief. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat. Neef easy. Kijk op neef easy. Vara Radio 1 De gids.fm. Met Felix Meurder. Goedemorgen. 75 interviews nam criminoloog Marieke Liem af in de Verenigde Staten... met moordenaars. Met mensen die sinds een moord in de jaren 70 of 80 vastzaten. Zij onderzocht de levensloop van moordenaars... en constateerde dat ze bijna allemaal vertelden... dat ze na een aantal jaren als persoon waren veranderd. Waardoor, en wat je met die informatie kunt... dat bespreek ik zo met Marieke Liem. Je zou denken dat hij was uitgeroeid... maar de pest waart nog steeds rond in Madagaskar. Hoe kan dat? En het blad quote vliegt met drones om lezers een inkijkje te geven in dure wassenaarse villa's. Moet dat allemaal zomaar kunnen of zijn er grenzen? Straks in de bad. Inkijkje? Wilt u een inkijkje? Surf naar de gids.fm. Een sadistisch taalexperiment noemde een van de deelnemers de tekst van Kees van Kooten. Gemiddeld werden er 30 fouten gemaakt in het groot dicté... dat gisteren weer halve zin voor halve zin werd voorgelezen door Philip Freericks. Het zat vol met woorden die een normaal mens niet kent. Imbroglio, anohodie, polysyndetons. Allemaal bijna niet uit je strot te krijgen. En dan moest je ook nog grammaticale verraspelingen herkennen. Daar ga ik niet beter van spellen, denk ik. En dat lijkt me toch eigenlijk de bedoeling van een dicté. En daarom zeg ik, het groot dicté schiet zijn doel voorbij. Waar of niet waar? Volledig waar. Ah, gelukkig. Telkundig Wim Daniels is het met mij eens. Wim, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wist jij wat Anno Hodie en Polis in de Tons betekenden? Nou, kijk, ik ben taalkundige. Uh, Anna Holié hoef je dan nog niet te waken... maar Zeugma, Polis en Detons, Anacoluten... dat moet je als taalkundige wel weten... maar de gemiddelde deelnemer aan het groot dicté de groot van de Nederlandse taal... is natuurlijk geen taalkundige. Dit was echt een zeer chaotisch dicté, moet ik zeggen. Er kwam ook een... In, uh, ja, in Italië zeggen Carivarius... maar wij zeggen geloof ik Charivarius voorbij... Een taalkriticus. Hoe kun je nou weten hoe je zo'n naam correct spelt? Ja, dat kun je in feite niet weten. Ik heb toevallig uh, ooit een biografie geschreven over Charivarius. Want dat boek waar het over ging, is dat goed Nederlands? Dat, dat kwam in de eerste zin van het dictee al voor. Dat is in 1998 opnieuw uitgegeven, Het is een boek uit 1940. Ik heb toen bij die heruitgave een inleiding uh, geschreven over Charivarius zelf. En um, uh, in dat dictee stond ook dat hij bepaalde fouten naar zijn tante bedje zou hebben vernoemd. Ja. Maar hij blijkt nooit een tante bedje te hebben gehad. Dus er zijn ook nog onwaarheden in de dictée. Ja, en dat stond sowieso... Kijk, het is, het is een spelletje. Maar zo'n dictée is een spelletje. Maar je moet natuurlijk niet van tevoren... of in je eentje de spelregels gaan veranderen. En dan ook nog dingen opnemen... die niet te controleren zijn. Want hoe moet je nou grammaticale fouten controleren? Bij spelling uh, hanteren ze het groene boekje. Als het daar niet in staat... en die kans is natuurlijk heel groot... want er staat bijna niks in het groene boekje... dan moet je in vandalen kijken. Maar hoe gaat dat bij woordkeuzefouten? En er stond bijvoorbeeld in een dictee onsus inziens. Ja. En uh, Van Dale neemt ook ons inziens op. Dus dat zou ook goed zijn, maar het werd fout, ge fout gerekend. Maar misschien staat het wel weer in het groene boekje. Onsus inziens. Nee, nee, staat uh, bij mijn weten niet in het groene boekje. Maar dat durf ik niet met, met uh, 100% zekerheid te zeggen. En ik zag maar gestrest elkaar... staan, hè? Gestrest. Sorry? En volgens mij schrijf je dat met dubbele s aan het einde, of niet? Ja, dat, uh, in het, ik ben zelf de auteur van het Witte Boekje. Je hebt het Groene Boekje, dat is het officiële boekje. En omdat het boekje zo slecht is, hebben een paar mensen onder wie ik het Witte Boekje gemaakt. En het Genootschap Onze Taal ook. Volkskrant NRC, trouw gebruik dat. En daar mag je van dat, van dat boekje, van het Witte Boekje, mag je gestrest ook met 1S schrijven. Wat ook logisch is, want stressen is natuurlijk een Nederlands werkwoord. Kijk, het woord komt stress komt niet uit het Nederlands. Maar maak je een werkwoord van stressen, dan wordt het natuurlijk meteen een Nederlands werkwoord. En moet je het ook vervoegen volgens de Nederlandse regels. Jawel, maar dan doe je gedownload ook met dubbele O aan het eind schrijven, of niet? Uh, dat zou op een gegeven moment kunnen. Maar bij Engelse werkwoorden, ja, daar is het heel erg lastig. We hebben ook faxen en mixen ooit geïntroduceerd. Waardoor bijvoorbeeld ook uh, dat ezelsbruggetje van het kostschip niet meer werkt. Waardoor we ook een nieuw ezelsbruggetje zijn moeten gaan bedenken. Bedoel, het is he allemaal lastig. Wij kiezen in het Witte Boekje ook voor de mogelijkheid... gestresst met dubbel S te schrijven. Maar hier in dit... Tikté, in de eerste drie zinnen, daar zaten spellingkwesties in, maar dan vooral spellingkwesties die gingen over woorden die je normaal gesproken op moet zoeken. Want wie heeft er nou ooit de afgelopen twintig jaar massedwane gebruikt? Dat woord heeft helemaal nog nooit iemand gebruikt. En zou het wel massedwane heeft... zijn of is het gewoon massedonen, Zoals Oosterwijk, uh, ja... Nee, het is Macedwane, zo moet je het uitspreken. Want ja, goed, dat zou ook nog kunnen. Maar het, het woordenboek geeft aan dat je het als Macedwane moet uitspreken... ...komt van Mas Macedonië af. Maar het woord gebruikt niemand. Als je een dicté maakt, denk ik... ...dan moet je vooral de spellingregels toetsen. Wat weten mensen van de spellingregels? Maar je moet geen woorden opnemen die niemand kent. En dan daarnaast ook nog grammaticale kwesties op gaan nemen... ...waar niemand op voorbereid is dan kan niemand dat dictee ook meer snappen. In een dictee stond um, dat uh, de met tekst van het koningslied. Maar deze tekst was nog net iets krankjoremeur. Dus dit leert de mensen niets over een gewone gangbare spelling? Nee, en ik denk dat het zelfs mensen tegenmaakt. Uh, dat mensen zeggen, ja hoor eens hier... Hier kan ik niet meer aan meedoen. Het is zo graag als je een dictaat mee wilt maken... en je moet naar de eerste zin al afhaken. Iemand melden via Twitter gisteravond. Bij het luisteren naar de tekst had ik al 50 fouten. Was jij dat? <laughs> nee, ik heb via Twitter commentaar gegeven op het, op het dicté En dat was ook wel aardig om te doen. Kijk, het blijft een spelletje. We moeten er ook niet te moeilijk over doen. Maar ik denk dat dit echt, zoals je begon met de stelling... dit schiet zijn doel helemaal voorbij. Wim, stel dat jij het dicté eh, de volgende keer zou mogen maken. Wat zou je dan anders doen? Ik zou uh, vooral uh, veel woorden opnemen die gangbaar zijn. En ik zou vooral de spellingregels gaan toetsen. Dat zijn de dingen die je in een dictate moet toetsen. Kennen mensen de gangbare spellingregels? En kennen mensen uh, woorden die niet volgens de spellingregels gespeld moeten worden? Omdat er nou eenmaal geen regels voor, voor zijn. Maar die wel veelvuldig gebruikt worden. Een voorbeeld is gynaecoloog. Kunnen mensen het woord gynaecoloog spellen? En uh, ik zou dus in die spellingregels toetsen of mensen de vervoeging van werkwoorden uh, houdt je mond, et cetera, weten mensen wat de regels daarvoor zijn. En dan krijg je ook veel minder fouten en dan kunnen mensen ook het idee krijgen wat ook goed is. Nou ja, spelling is niet gemakkelijk, want het is het ook niet. Maar ik ga niet een gemiddelde van veertig fouten halen. Want als je dat doet, dan denk je dat die mensen die kunnen totaal niet spellen. Maar dat ligt niet aan die mensen, dat ligt aan degene die het diktee heeft gemaakt. En die daarvoor dingen heeft gekozen die gewoon niet in een dictaat thuis horen. Kees dat, van Kooten, hoe schrijf je dat ook weer? Kees, met een... Met een maar op het moment dat jij eh, dat doet... dan winnen 100 Belgen en 80 Nederlanders... dat, dat grote dictaat van Wim Daniels. Dan heb je geen winnaar. Uh, nee, je kunt er altijd wel een paar woorden in stoppen en dat zijn dan de barragewoorden waardoor je altijd wel een winnaar krijgt. Maar ik ben zelf bevriend geraakt met de Vlaamse dicteevrienden, want veel Vlamingen die zijn echt heel intensief met, met dictees bezig. Die organiseerden allerlei wedstrijden voor, in Nederland ook wel, maar in Vlaanderen is dat veel sterker. Ja, en die winnen omdat die echt ook dicté-vrienden hebben. En met die dicté-vrienden elk weekend of één keer in de drie, vier weken samen dikthee zitten door te ploegen en dikthee zitten maken. Ja, in Nederland kun je natuurlijk geen dicthee-vriend hebben. Maar in Vlaanderen kan dat wel, dat is ook mooi. Het is ook terecht dat die Vlamingen steeds winnen. Maar zoals het op deze manier gaat, zeg je gewoon Amahula. Hoe schrijf je dat? Amahula. Afgeleid overigens denkt men van een Afghaanse koning, Amenula, En Amahula schrijf je A-M-M-E-H-A. O-E-L-A, Aan elkaar vast? Aan elkaar vast, ja. De koning liet. heette volgens mij Ammanula. Afghaanse koning. Ik geloof je gewoon niet, maar goed, telkundige Wim <laughs> Daniels. Uiten met T's en onvrede over het groot diktee naar Nederlandse taal. Wim, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan, graag gedaan. Klaar, De gids.fm. Twee weken geleden besteedde de Rits.fm aandacht... aan het verhaal van Mario en Henk uit Arnhem. Zij moesten met hun twee kinderen diverse keren verhuizen. Niet vrijwillig, maar gedwongen. Nou, Henk is hartpatiënt en Mario is haar baan kwijt... en er zijn er nog schulden. En nu moesten ze opnieuw hun flat uit. Uh, die zouden ze uiterlijk 15 december moeten verlaten is dat inmiddels gebeurd. We sturen er dezelfde controleer op af als in, een, in het eerste geval. Hij heeft ze eerder gesproken, Henk en Mario. Robert-Jan Boy is andermaal ter plekke. Ja, hallo? Jullie zitten er nog? Ja. Ho, ho. Duwen? Ja, nog een keer. De deur is nog dicht. Kun je nog een keer op het knopje drukken, op het zoemertje drukken? Ja. Nou, dat mogen duidelijk zijn... Ze zitten er nog. Dan nou moet ik alleen even de weg vinden door de flat. Ik hoor het al. Ik hoor het al. Nog een treetje hoger wordt hier gezegd. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Zitten ze er nog of zitten ze er niet? Nou, we zitten, nog. Ze zitten er nog. We zitten er nog. Gewoon wel. We gaan het huis weer binnen. Kom verder. We horen de hond. We zien hier een matras staan. Is er wat veranderd? Er Is er nog wat veranderd? Hey, oh, onder. daar staat een uh, hele, hele grote raar. hond hele achter de, de, de, de deur. <laughs> daar zit Mario op het bed. De matrassen staan ja. hier op de grond. Hé, hey, ho, ho, ho. Zonde, jongen, nou, dat is een hele lieve witte hond. Ja, hij is heel enthousiast. Hij zal hem <laughs> even weg doen. Hallo. Goedemorgen. Jullie zitten er nog, wat mooi. Ja, gelukkig wel, ja. Hadden we niet verwacht. Wat is er gebeurd allemaal? Vertel. Uh, nou ja, er uh, zijn men toch mensen die uh, met ja. ons hebben meegevochten. Ja. En die uh, toch geholpen hebben. En dankzij hun hebben zitten we hier eigenlijk nog. Maar, maar tot wanneer mogen jullie blijven, Henk? Uh, we mogen ook nou blijven tot 31 januari. Tot en met. 31 januari? Ja, we krijgen, vanmiddag krijgen we een uh, bruiklenende van de gemeente. Ja. Dat we in ieder geval een ondag hebben voor de aankomende zes weken. En is er nog meer gebeurd? Uh, hele bol sinds gisteren dat uh, eigenlijk is nou na drie jaar alle hulpverlening eindelijk op gang gekomen. Hulpverlening is op gang gekomen? In die zin dat wij vrijdag een gesprek hebben met Leger de Zels. Hmm. Uh, volgende week, of nee, 27 januari, eh, december, sorry... hebben we uh, contact met uh, bewindvoerders. Ah, dus, dan spreken we over betalingsregeling, schuldhulpverlening. Uh, daar gaan we voorlopig wel vanuit, ja. Want eerst wilden jullie dat niet uh, nou beheben. Dat heb je niet helemaal goed begrepen. We wilden er wel, maar we ja. wilden wel duidelijke afspraken er tegenover hebben staan. Ja. Dus dat er wel daadwerkelijk hulp zou komen en dat er ook een woning zou gaan Maar komen. dat was een knelpunt, hè? He? Het was wel een knelpunt. Ja. Kijk, je hebt verschillende trajecten. Je hebt een schuldhulpverlening, wat je eerst krijgt, dan een schuldsanering. En mogelijk een, uh, hoe, weet ik, hoe noem je dat? Een uh, minderlijke... Uh, nou ja, je wordt aan allerlei regels gebonden. Je wordt wellicht. aan allerlei regels gebonden, ja. Wat voor regels bijvoorbeeld? Uh, nou, het leefgeld onder andere. Een kleine 70 euro per week uh, staat tijdje vaak te wachten. Waar je met een heel gezin van rond moet komen. Uh, ja, natuurlijk een stuk inlossen van je schulden. Wat, uh, wat erbij ja. kan kijken. Er moet gespaard worden en dergelijke. Je komt een beetje onder curetelen te staan. In zekere zin wel, ja. Het is het nog net niet. Ja. Maar financieel gezien wel. Maar ja, aan de andere kant zijn schulden gemaakt. Er is een noodsituatie. Er is een noodsituatie. En dan zou je op een gegeven moment die kant wel op... Moeten. Maar dat kostte bij jullie wat moeite, hè? Het kostte en die zin alleen maar moeite omdat er geen duidelijkheid was wat de gevolgen ervan waren. Kijk, een nee. bewindvoering op straat heb je niks aan. Nee, maar als je in een noodsituatie zit, dan, dan, wordt het dan moet je verhaal. toch met alle, alles met al, beide handen aanpakken. Hè? Met al die huisuitzettingen en zo, dat had dan misschien voorkomen kunnen worden. Uh, nou ja, ik denk persoonlijk dat we hebben natuurlijk een ervaring gehad met een bewindvoerder. Dat is niet goed uitgepakt. Ja. Daar is de aangifte tegen ontstaan destijds. Wat je op een gegeven moment dan wel uh, vormt. Nou is er ook een aanbod gekomen naar aanleiding van de vorige uitzending. Ja, dat van klopt. Een mevrouw die zegt van ja, ik heb een vakantiehuis leegstaan. Daar kunnen jullie in. Dat hebben Gaat we ook... dat wat worden nog? Nou, het is op, op dit moment niet noodzakelijk. Meer omdat we hier kunnen blijven dan zitten tot 1 uh, januari. Ja. Uh, maar we hebben wel contacten met uh, mevrouw van Haal gehad, heet ze geloof ik. Dat heb je nog achter de hand? Dat hebben we eventueel nog achter de hand. Maar vooralsnog nee, komen... proberen jullie hier in Arnhem te blijven, ook voor de kinderen natuurlijk. Ja, nou, met name we voor kan. de kinderen ja. ook. Want onze kinderen, ja, ze zitten hier op school, hebben werken hier. Hm. Maar waren we waren wel heel blij met aanbod dat er zo iemand bestaat die het aanbiedt... Om, om te voorkomen dat er gezin op straat komt te staan. Dat is natuurlijk geweldig. Je ziet er opgewekt eruit. Uh, ja, uh, er is een hele last van hem afgevallen, kan ik voorstellen. Dat, uh, het is net of je, een persoon, uh, of je van een persoon afscheid neemt die zich zorgen maakt. Meer zorgen maakt en, uh, ja. dan ja, voorheen. Daar had je gewoon ontzettend veel zorgen. De matrassen liggen dan hier nog op de grond in de woonkamer? Ja, dat er is komt... wat weinig meubilair bijgekomen, laat maar zeggen. Ja, maar we hebben wel geluk dat we een mevrouw hebben leren kennen die van alles kon brengen. Oh, we echt? krijgen nog stoelen, we krijgen zelfs een kerstboom met ballen en verlichtingen en dat soort dingen. En dat is echt uit het niets gekomen. Ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Zulke mensen die zijn het toch nog. Echt geweldig. Dus wat er gebeurd is, is allemaal gebeurd. Ja. Jullie slaan een nieuwe weg in ja. met schuldhulpverlening. Ja, klopt. En gaan hopelijk een zeer positief 2014 tegemoet. Ja, gelukkig wel. Ja, we kunnen weer gaan bouwen. En dat is het voornaamste. Iedereen heeft de toekomst nodig, denk ik, om er naar uit te kunnen zien. Veel geluk, mooi. Dank u wel. Wenst Henk en Mario veel geluk. Ze zitten daar in Arnhem, nog steeds in die flat. En dat kan tot eind januari. Wij houden u op de hoogte. Wij volgen dit op de voet. Nou, nou, nou, de ik de was op een verkeerde plek, verkeerde tijdstip. Met verkeerde mensen. En ik heb er een les uitgehaald. Rapper Brace zat een jaar in de gevangenis... en kwam daarna eigen zeggen uit als een ander mens... En nu denkt hij wellicht, nou, dat zal wel. Maar gedetineerden kunnen wel degelijk veranderen door een straf. Onderzoeker Marieke Liem ging naar Amerika... en interviewde daar moordenaars die tientallen jaren in de cel zaten. En ze zeggen bijna allemaal dat ze na vier tot zeven jaar... in de cel voorgoed veranderd zijn. Marieke Liem is vanochtend mijn gast. Goedemorgen, mevrouw Liem. Goedemorgen. Hoe kunnen gedetineerden veranderen door gevangenschap? Hoe? Uh, nou, er zijn verschillende uh, processen die daaraan ten grondslag liggen. Um, en dat is eigenlijk, moet ik zeggen, ook het tipje van de ijsberg van het onderzoek wat ik heb gedaan. Eigenlijk de hoofdvraag uh, waarbij ik uh, die interviews inging, was om te vragen aan mensen: wat maakt jullie nou succesvol nadat jullie lange tijd in de gevangenis hebben gezeten en jullie komen weer. Op vrije voeten. Hoe ben je dan in staat om opnieuw een leven op te bouwen? Want de mensen die u hebt geïnterviewd waren allemaal succesvol? Um, ze zijn voor korte tijd succesvol geweest. Voor korte of lange tijd. Okay. Er zijn 75 mensen heb ik geïnterviewd. Ongeveer de helft daarvan is opnieuw terug naar de gevangenis gegaan. En was dus, tussen aanhalingstekens, onsuccesvol. Uh, en de helft was nog steeds ja, was succesvol... omdat ja. ze buiten de gevangenismuren uh, konden blijven. En um, die vraag die stelde ik met name vanuit het perspectief... dat wat we zien bij gewone delinquenten... dus mensen die geen moord hebben gepleegd... en relatief korter in de gevangenis zitten... zien we dat er een aantal factoren zijn... die vaak uh, bepalen dat ze succesvol zijn. Namelijk de bekende drie W's: de wonen, werken, wijf. En daarbij ook nog vaak kinderen. Dus als die factoren... Uh, als die factoren aanwezig zijn... dan zien we dat mensen een grotere kans hebben... om succesvol terug te keren naar de maatschappij... dan wanneer ze die factoren niet hebben. Nou, wat maakt moordenaars nou zo uniek? Dat is juist die lange tijd die ze in de gevangenis hebben gezeten. Dus als we kijken naar mensen... die 15 tot 40 jaar in de gevangenis hebben gezeten... stel ze plegen een moord op hun ja. twintigste dan uh, komen ze vrij als ze nou in de 40, in de 50 zijn. Dan vaak die factoren, zoals werken, zoals een partner, zoals kinderen... die, die stadia die zijn al gepasseerd. Ze zijn dan minder goed in staat om opnieuw een succesvolle baan te vinden. Om een vrouw te vinden die ja, een conventionele levenswijze erop nahoudt. Um, het is moeilijk om voor hen alsnog ouder te worden. Um, dus... Ja, in antwoord op de vraag, wat maakt jullie nou succesvol? Geen van hen zei, oh, ik heb zo'n geweldige vrouw. Of geen van hen zei, nou, nu heb ik hè, de kinderen, die houden me thuis. Uh, maar vrijwel allemaal zeiden ze, in de gevangenis ben ik een ander persoon geworden... dan degene die ik was toen ik eerst in de gevangenis kwam. En hoe komt dat dan? Um, sommigen die wijzen naar de rol van uh, religie, de rol van God. Die zeiden, God die praatte tegen mij toen ik op mijn diepste punt zat. Anderen zeggen dat er een mentor was in de gevangenis. Een oudere gevangene die hen onder hun hoede heeft genomen. Maar veel van hen eigenlijk, ja, die komen na die vier tot zeven jaar tot een realisatie. Door wat voor reden dan ook. Dus of door, of wordt getriggerd door, door religie of naar een oudere mentor. Hebben, allemaal komen ze na die vier tot zeven jaar tot een realisatie. Dat het leven wat ze tot dan toe hebben geleid niet uh, sustainable is voor een langere periode. Niet duurzaam is? Niet duurzaam is, nee. En waarom vindt die verandering al na vier tot zeven jaar plaats? Nou ja, al. Uh, of pas? Uh, pa, je zou zeggen pas. Ja, ik denk in nou, het begin... Als komens... je levenslange gevangenisstraf uit moet zitten... maar die hebt u niet gesproken, hè? U hebt u mensen gesproken ik heb mensen dan... gesproken die uiteindelijk... Uh, buiten de gevangenismuren uh, zijn gekomen. Hmm. Dus mensen die voor een hele lang, leven lang vastzitten tot hun dood... Die heb ik niet, die heb ik niet nee, maar Het was langs nee. de langste straf die gegeven is, in uw geval? Uh, 41 jaar. 41 jaar. Ja. En daarna ja. de maatschappij. In. Ja. ja, voor vijf maanden en daarna weer terug te Maar meteen in het begin dan al van die 41 jaar gaan ze veranderen. Ja, ja, ja. Um, en vaak dus na die vier tot zeven jaar, omdat ze realiseren... in het begin kunnen ze nog een soort, wat we noemen... de life of the street, kunnen ze nog leven. Ze kunnen nog drugs dealen, ze kunnen nog hasselen uh, huh, in de gevangenis. Ze, kunnen nog, uh, uh, ze kennen daar mensen die ze daar tegenkomen. Uh, oude vrienden van dezelfde buurten. Uh, maar die vrienden, ja, they, die, dat zijn toeristen, zoals zij dat beschrijven. Het zijn mensen die weer verder gaan. Terwijl zij, ze zij zijn geen toeristen, zij blijven daar. Die gevangenis, dat is hun huis. Dus daar waar de levensstijl van leeftijdsgenoten. Ja, dat die in die beginperiode nog. ja, dat dat nog enigszins cool is. en ook nog wel voor status zorgt. Na verloop van de tijd, als 40-jarige gangbanger. is dat niet meer zo niet meer zo'n statusverhogende. Uh, uh, conditie. Uh, en daarbij komt ook dat ze. Uh, om uiteindelijk wel een kans te maken om buiten de gevangenis uh, te komen... Um, moeten, ze ook wel een bepaald, um, moeten ze ook wel bewijzen dat ze kunnen rehabiliteren. Het is een ander systeem dan dat we hier hebben... waarbij je eigenlijk zegt na een verloop van een bepaalde gevangenisstraf is het klaar en mensen die hoeven zich niet nog te verantwoorden voor een, commi voor een uh, commissie. Ja, Daar zat in de Verenigde Staten wel degelijk het geval, zoals dus de Parole Board, waarbij een heel duidelijk. Maar is dat dan geen sociaal herden, wenselijk gedrag? Dat zou dat inderdaad, dat is een go ja, hele goede vraag. En dat schiet inderdaad tegelijkertijd ook als gaten in, uh, in die observatie dat ze allemaal dat narratief vertonen. Want wat nou als ze het allemaal vertonen, wat zegt nee. dat dan echt over dat narratief? Is het dan een geleerd narratief om maar. Vrij te komen, op vrij voet te komen. En in sommige gevallen is dat inderdaad ook het, het is geval. Ook een woord voor het grote dictee, hè, narratief. Narratief, ja. ja. Maar kan je ook sneller veranderen? Bijvoorbeeld in het geval van Rapper Brace, die al na twaalf maanden aangaf, veranderd te zijn? Dat kan. En sommige mensen zeggen, geven zelfs aan ze veranderen op het moment dat de deuren achter zich sluiten. Um, maar over het algemeen zie je de, de, echt de, uh, de gehele transformatie die ook zich doorzet in gedrag, zien we na die vier tot zeven Of in ieder geval zag ik in het onderzoek in vier tot zeven jaar. En wat is dan het nut van uw onderzoek? Wat hebben we eraan? Um, ik ben heel benieuwd naar de effecten van lange termijn gevangenisstraf. Wat we dus zien in Nederland en in Europa in het algemeen... is dat we in de jaren 70, 80... straften we moordenaars met 7 tot 12 jaar. Dat is lang. Maar um, we zien dat nu zelfs verschuiven naar nog langer. Naar 15, 20, 30 jaar. Zelfs levenslang. En in Nederland is levenslang ook echt levenslang... in tegenstelling tot andere Europese landen. Um, en we passen die gevangenisstraf, die passen we naar mijn idee, lukraak toe, zonder dat we eigenlijk iets weten over de effecten van die lange termijn gevangenisstraf. We straffen nu vanuit het idee dat, dat, de, uh, dat diegene gestraft moet worden voor die daden, voor zijn, zijn of haar daden, dus echt uit een retributieoogmerk. Ja. Um, terwijl het in de jaren 70, 80 duidelijk vanuit een rehabilitatie-oogmerk was. De straf diende mede om diegene een tweede kans en te en bieden. En in dat opzicht gaan we dus Amerika achterna. In dat opzicht gaan we de Verenigde Staten En dan zie je dus dat, dat gevangenen na verloop van tijd tot inkeer komen. En denken: ja, ik moet toch mijn leven gaan veranderen. Want ik heb nog zo'n lange gevangenisstraf voor me. Een potentiële hele lange gevangenisstraf voor me. Dus kennelijk is me. dat ja. wel succesvol dan. Zo'n nou, lange gevangenisstraf. En dat zou je dus af moeten vragen of zo'n lange gevangenisstraf ook echt daadwerkelijk nodig is. Uh, om zo'n transformatie te bewerkstelligen. Um, in Nederland hebben we gelukkig nog heel erg veel programma's. Die, uh, die uh, uh, mogelijkheid bieden. Uh, zoals het volgen van educatie. Zoals het uh, volgen van sollicitatietraining. Um, die het proces vergemakkelijk om daarna in de maatschappij terug te keren. In de Verenigde Staten zien we dat helemaal niet. Nee. Uh, en hetzelfde geldt in Nederland. Als we eenmaal vrij zijn, op vrije voeten, dan uh, met uitzondering van heel weinig beroepen. We kunnen in principe met een blanke lei kunnen we beginnen. We, we kunnen huisvesting aanvragen. Um, we kunnen stemmen. We hebben eigenlijk weer ons recht als burger hebben we weer herwonnen. Terwijl we in de Verenigde Staten wat we zien, is dat dat recht helemaal geërodeerd is. Dat mensen niet zomaar aan huisvesting komen. Dat ze niet zomaar aan het werk komen dat ze sterker nog heel veel dingen niet mogen doen. Ze mogen niet zomaar een bar binnenlopen. Ze mogen niet zomaar met oude vrienden van vroeger praten. Ze mogen niet zomaar uh, buiten hun woonplaats zich begeven. Maar kennelijk is er dus een groep van nou, de helft... die terugkeert naar de gevangenis. Ja. Yeah, en dat en het moet... is omdat ze weer een moord hebben gepleegd Nee, dat is een grote misvatting. Goed dat je dat vraagt. Dat is, uh, van alle criminelen die er zijn... zijn moordenaars eigenlijk degene die het minst recidiveren. en Die recidieven kan je meten in verschillende... Mate. Je kan kijken terugkeer naar de gevangenis. Je kan kijken naar mensen die opnieuw gearresteerd worden. Je kan kijken naar, naar verschillende maten. Welke maat je ook aanhoudt. Daarbij zijn moordenaars. Ondanks die 50% terugkeer naar de gevangenis, toch nog het laagst vergeleken met andere criminelen. Wat hebben ze dan gedaan? Vaak is het een overtreding van de condities van hun parole. Dus bijvoorbeeld, ik ben een moordenaar. Ik heb in de gevangenis gezeten voor een langere tijd. En ik wil die ervaringen delen met iemand die ik nog ken uit de gevangenis. En ik vraag diegene voor een kop koffie. Nou, dan ben ik dus eigenlijk al in overtreding. Ja. En stel, mijn parole officer komt daarachter. Dan kan hij me zo terug naar de gevangenis sturen. Of ik kom een keer te laat bij mijn afspraak met mijn parole officer omdat de bus, heb ik, de bus heb ik gemist. Een pro-officer, hoe zou je die kunnen noemen hier in Nederland? Uh, ik denk een, uh, een justitiële vorm van een reclasseringsambtenaar. Dus iemand die in plaats van... Oké, okay, je komt niet op tijd bij zo'n afspraak en dan? Dan kan je terug naar de gevangenis worden gestuurd. Want je bent je afspraak niet nagekomen. Je condities van je parole. Ja. Dus als we kijken naar de reden waarom veel van deze mannen... terug zijn gekeerd naar de gevangenis... dan is het vaak om zoeken ja, tussen aanhalingstekens, futiele redenen. of een, Ze komen in een relatie met een vrouw die problematisch is. Zij doet valselijke aangifte van huiselijk geweld. Uh, hij, hij beweert het tegendeel, maar goed, het is zijn woord tegen het haar... en hij gaat terug. Uh, of hij heeft een keer een biertje gedronken... en dat wordt ontdekt door zijn parole officer. Dan gaat hij terug naar de gevangenis. En gelooft u zelf dat gevangenen zo kunnen veranderen... dat ze na de gevangenenschap een, een ander mens zijn? Ik geloof In veel gevallen uh, geloof ik dat wel degelijk. Dat ze dat ondanks dus het narratief wat velen her, van hen hebben aangeleerd... Uh, uh, kan je je ook voorstellen dat door dat narratief te herhalen, te herhalen, te herhalen, dat er ook een bepaalde werkelijkheid in komt te zitten en dat mensen dat ook van zichzelf echt beginnen te geloven? Zo ja. worden een ander mens is tijd voor onderzoek in Nederland. Dat is het zeker. Juist om te kijken in hoeverre die bevindingen... die heel erg specifiek op de VS zijn gericht... in hoeverre die toepasbaar zijn in Nederland. Gaat u doen? Gaat ik, ga ik doen. Vanaf dit voorjaar gaat dat starten. Ja. Hartelijk dank. Marieke Liem, criminologe aan de Universiteit van Leiden. Dank u. Dit is Radio 1. E. Een halve minuut half, over half twaalf. Sorry. Jan van der Putten met het nos President Poetin wil nog niet zeggen... of de buitenlandse Greenpeace-activisten in Rusland amnestie krijgen. De Duma stemde gisteren in met een nieuwe amnestie...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 De Rotterdamse politie heeft gisteravond in twee situaties geschoten op verdachten die dreigden met een mes. In beide gevallen kwamen de verdachten met een mes het huis uit en schoot de politie de verdachten in het been. En omdat er is geschoten door de politie stelt de Rijksregerge een onderzoek in. En de ruimtetelescoop Gaia is met succes gelanceerd. De Europese telescoop vertrok om 12:10 over 10, vanaf ruimtevaartbasis Kourou in frans Guyana. Gaia gaat de komende vijf jaar meer dan een miljard sterren observeren... in hun posities, onderlinge afstanden en bewegingen vastleggen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit de gids .fm. Met Felix Murders. Zometeen de pest op Madagaskar. Eerst Robert Crady, heb ik lang niet meer gehoord, Right Next Door. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear with the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 Met het narratief over een ruzie tussen een buurman en een buurvrouw. En dan kon hij horen, kennelijk dunne muren. En het was allemaal zijn schuld. Strong Persuader heette het album uit 1986. En dit kwam daar vandaan. Right next door. Vara. De gids .fm. De wereld Willem Frank Noot, goedemorgen. Jij neemt ons mee naar Madagaskar. Waarom? Ja, want daar is in het afgelegen noorden van het eiland de pest uitgebroken. Dat is natuurlijk de ziekte die wij hier in Europa kennen als de zwarte dood. Denk aan Boccaccio's De Camerone, die schreef tijdens de pestepidemie in het 14e eeuwse Florence. En denk ook aan de beroemde sketch uit Monty Python en The Holy Grail. Not dead. Well, I'm not dead. What? nothing is you I'm not dead! He says he's not dead. Yes, he is. I'm not. He isn't? Well, he will be soon. He's very ill. I'm getting better. No, you're not. You'll be stone dead in a moment. Oh, I can't take him like that. Against regulation. John, please. Met, met, met op, zijn, uh, op zijn schouder. Een oude vadertje waar hij graag vanaf wil. Ja. Die sketch is natuurlijk een beetje een meemoes tussen uh, feit, feit en fictie. Maar die, die kar hè, waarin die film. Uh, de, de pestdoden op worden geladen. Ja, die moet toen ja, dagelijks door al die door de pest getroffen dorpen en steden zijn gereden. Een derde van de Europese bevolking die bezweek uiteindelijk aan de pest. Nou, gisteren meldde het dagblad Madagaskar Tribune. dat de builenpest en longpest tot nu toe zeker 32 levens hebben geëist in Madagaskar. En volgens sommige bronnen zijn het er nog meer. En hoe kan het dat die ziekte ineens weer opduikt? Ik dacht dat die pest helemaal verdwenen was. Nou, die is nooit helemaal van de aardbodem verdwenen. Er zijn uh, 15 tot 20 landen waar die regelmatig opduikt. Zo ook in Madagaskar. Daar is de pest altijd een sluimerend probleem. En Christophe Voogt van het Internationale Rode Kruis... die probeert daar in Madagaskar de pest te bestrijden. En voor hem is deze uitbraak bepaald geen verrassing. Um, Hier in Madagaskar this is dit een seasonale uitbraak. Dat gebeurt elke jaren nu voor een paar jaar. Op een jaarlijke basis hebben we, have roughly, according to those official figures, zo'n 60 mensen die. En volgens Voigt is die pestuitbraak de afgelopen jaren iets geworden dat bij het seizoen hoort. En jaarlijks, zegt hij, vallen ongeveer 60 doden. En over welk seizoen hebben we het dan? Dan gaat het om het, het regenseizoen, als het erg uh, warm en nat is. Het gaat vooral met het noorden van Madagaskar, daar op de hoogvlaktes. Daar is het nu regenseizoen. Dat duurt normaal gesproken, begint dat in oktober, duurt tot en met uh, mei. En dit jaar heeft die pest al relatief vroeg in het seizoen veel slachtoffers gemaakt. Ja, dat is een reden voor zorg bij de gezondheidsautoriteiten. Uh, autoriteiten. En Christophe Voogt van het Rode Kruis die denkt dat het aantal wel wat kleiner had kunnen zijn. Many of those death cases could could have been avoided with proper information and proper access to health and access to medicine. But the country is very huge. Many areas are very disconnected, remote from health centers and that's the main reason why those death cases occur. Ja, Fokkert zegt dat dus ziektegevallen voorkomen hadden kunnen worden. He, dat had had gekund door door goede voorlichting, als er goede medische zorg was geweest en en medicijnen. Maar hij zegt ook dat land is enorm uitgestrekt. Sommige delen zijn echt nauwelijks bereikbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor het district Mandrit-Sara. Daar zijn de meeste doden gevallen. En sommige dorpen die zijn er zo afgelegen... dat medische teams eerst 110 kilometer met een terreinvoertuig moeten afleggen... en daarna nog eens 40 kilometer daar naartoe moeten lopen. Maar even voor de duidelijkheid, je hoeft niet dood te gaan aan de pest, toch? Nee, nee dat is heel goed behandelbaar... Mits de diagnose op tijd wordt gesteld. Als, als je er op tijd bij bent, dan kan die bacterie met, uh, met antibiotica worden bestreden. Maar bij de longpest, uh, als je dat krijgt, dan moet je echt binnen 24 uur moet je die antibiotica toegediend krijgen. Anders dan, ja, loopt het bijna altijd verkeerd af. Nou, en als je zo afgelegen woont, hè, zoals daar in Sara, er zijn geen antibiotica voorhanden, dan ben je echt een dode opgeschreven. En dan is er nog een probleem, vertelt Gael Borgia. Zij is Madagaskar-correspondent voor Pestbureau AFP. It's very common here in Madagascar in some very uh, isolated regions in some uh, villages of uh, farmers they go and see uh, uh, which doctors uh, traditional doctors we call them here and the doctors think they can cure the, the disease that they, they don't know it's plague Ja in die afgelegen boerendorpjes dorpjes dus daar gaan de mensen vaak naar een medicijnman een een traditioneel genezer en die kunnen helemaal de diagnose niet stellen ze weten helemaal niet als ze te maken hebben met pest zegt uh, Gael Borgia en ja, als die diagnose niet gesteld wordt... Ja, dan wordt de, overlevings, de overlevingskant wordt nog, wordt nog kleiner. En ja. volgens haar snappen ze ook de, de mensen daar... Snappen de voorlichtingscampagne van de overheid niet simpelweg... omdat ze niet kunnen lezen. Maar klopt het dat de pest voornamelijk wordt verspreid door ratten? Ja, maar er zijn heel veel zoogdieren uh, in principe die de, die de gastheer kunnen zijn van pest. Ook honden en katten bijvoorbeeld. Maar op Madagaskar is inderdaad de rat het grote probleem. En de, de vlooien die ze bij zich hebben. Uh, nou, Nu is het Rode Kruis bezig met het verdelgen van, van ratten en insecten. Bijvoorbeeld in de overvolle gevangenissen. Omdat mensen ja, en het ongedierte zitten er echt op een kluitje. Het krioelt van de ratten, zegt gedetineerde Olivier naar volavo, Naar zijn Olivier vindt het ontzettend irritant dat. De altijd ontzettend veel ratten in zichzelf zitten, ook als hij aan het eten is. Nou, hij kan er s'nachts niet van slapen, omdat ze zo'n herrie maken. En die rattenverdelging in de gevangenissen is zo belangrijk, zegt het de Rode, Kruis, er, zegt de Rode Kruis, omdat ze midden in de stad staan. Dus mocht de pest binnen de muren uitbreken, ja, dan, is de, dan is die ziekte binnen de kortste keren, zal zich ook razendsnel daarbuiten verspreiden. Willem vangt de nood over de pest op Madagaskar. De Gets. Drie dj's zitten sinds gisteravond weer opgesloten in het glazen huis. Dit keer in Leeuwarden. Ze zamelen geld in voor kinderen in ontwikkelingslanden met diarree. En ook het Jeugdjournaal doet mee om aandacht te vragen voor dit probleem. Simone Wijmans sprak met een van de presentatoren... over haar bijdrage en haar leven online. De webwereld van... Miluska Meulens. 1700, nog wat, volgens op Twitter... En uh, ik ben heel veel online. Ik kan beter zeggen dat ik uh, misschien zes uur per dag niet online ben. Je bent door Serious Request gevraagd om uh, naar Haiti te gaan. Om daar een televisieprogramma te maken over kinderen met diareda. diarrea. Je hebt ook een webblog bijgehouden daarover. Wat heeft je nou het meest ja, geraakt daar? De uitzichtloosheid waarmee uh, de mensen in Haiti lijken te leven. Dat vond ik het ergst. Ik uh, vond het heel lastig om te zien dat er alle problemen die je maar kan verzinnen, die zijn daar. En uh, dat mensen zich toch, ondanks al die problemen, uh, ja, zo'n beetje staande houden en, en leven. En uh, voor elkaar zorgen en nou ja, zelfs naar school gaan en lachen. Dat, dat vond ik zo uh, nou ja, sterk, maar ook verdrietig tegelijkertijd. In de rivier is één plekje zonder rommel. Dat water lijkt schoon, maar zit vol bacteriën. Als je zomaar recht uit de rivier drinkt, krijg je diarree. Of erger. Alfana moet het water eerst behandelen. Ze weet dat het anders goed misgaat. En heb je al reacties ontvangen op de blogs? Want ik zag op Twitter dat je er heel veel over geschreven hebt ook. Ja, ik heb heel veel reacties gekregen op die uh, blog. En uh, gelukkig heel veel positieve en ook de onvermijdelijke negatieve. Hoezo? Ja, ik had in mijn eerste blog uh, Haiti het afvoerputje van de wereld genoemd. En uh, ik had een, een heel plan om een soort cirkel te beschrijven. En dan aan het eind van mijn blog. Dus de eerste was als ik er naartoe ging hoe ik er dan in stond. En de laatste als ik er weer wegging hoe ik er dan in stond. En... Maar ja goed, bij het lezen van die eerste wees de mensen natuurlijk nog niet dat ik het zo mooi rond ging schrijven. En uh, ja, dat vonden heel veel mensen kwetsend en beledigend. Ik heb uitgelegd dat het niet zo bedoeld was. En, uh, maar ja, alsnog vinden mensen dat het te negatief gesteld is. En dat ik uh, Haiti in uh, kwaad daglicht heb gebracht. Nou ja, dat is niet mijn bedoeling geweest. Ik heb alleen omschreven wat ik heb ervaren en hoe ik het heb meegemaakt. Je hebt zo'n 1700 volgers op Twitter, zei je. Is het nou zo dat je je, je teksten aanpast omdat je wellicht ook kinderen je kunnen volgen? Of twitter je vrij uit? Nou, weet je, Twitter was eerst heel veilig. Omdat er geen kinderen waren. Maar net zoals ieder ander medium of uh, social media platform... Uh, hebben we nu ook de kinderen Twitter gevonden. En jou dus ook. En mij dus ook. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Ja, nu nog even niet, maar ja, er zal een moment komen dat ik daar even iets op moet bedenken, ja. En weet je, ik denk dat ik ook wel zo gedeformeerd ben of aangepast of hoe je het ook wil noemen. Dat ik uh, zelfs als ik denk dat ik in alle vrijheid uh, mijn mening ventileer of gewoon uh, mezelf ben op Twitter. Dat ik me dan nogal aanpas op... Wie ik, uh, wat voor werk ik doe. Ik zag op je profiel, je Twitter-profiel, dat je uh, geen vlees eet, geen vis eet, geen melkproducten. wel uh, leren schoenen draagt. En vegetariër bent dus ook. Ben je daar online ook mee bezig? Ja, ja, ja. Ik uh, bezoek de vegetariër voor uh, vegetariër.nl. Voor uh, recepten. Ja, de vegetarische slager staat uh, in het lijstje boodschappen. Of zeg je dat? Supermarkten, online winkels. Omdat ik daar nepvlees kan kopen... waar mijn kinderen niet meteen van hebben dat het gewoon soja is. Of, uh, omdat het echt lijkt. En zij zijn van die vreselijke carnivoren. En ze gaan in de supermarkt op de grond liggen... en een plank nadoen en schreeuwen. Ik eet wel dieren! En ja, ik wil het ze ook niet kwalijk nemen of zo. Ze zijn vier en zeven, dus ja... Maar ik wil het er niet in huis halen, dus dan haal ik nepvlees. En ben je een YouTube-kijker? Ja, ik zoek muziek voor mijn uh, reportages. Als ik aan het monteren ben, zoek ik op YouTube. En uh, ik haal ook uh, recepten van YouTube. En uh, het laatste wat ik gebruikt heb, of tenminste voor de montage van het Haiti-reportage, heb ik uh, Sia gebruikt. Breathe me. Waarom die? Het is veel meer dan gewoon een liedje. Het, is, uh, het heeft heel veel lagen. En het is heel mooi gezongen. En uh, ja, ik vind de muziek prachtig. Dus daarom heb ik die gebruikt. Ja, komt in Australië, Breathe Me is het, het nummer... is vanmiddag te horen in de reportage van jeugdjournaal-presentator Miluska Meulens. Bij Zap Live Go Serious om 5 uur op Nederland 3... wordt die reportage uitgezonden. De het moet een kollig gezicht zijn geweest. Een vastgoedhandelaar die met een doek een drone uit de lucht probeert te meppen. Maar de man in kwestie ziet er de humor totaal niet van in. Net als een wassenaarse buren, want de drone van het bekende zakenblad Quote... was bezig om foto's te maken van hun huizen en tuinen. En dat voelen de miljonairs als een ernstige aantasting van hun privacy. Iets waar Niels Winters van ICT-recht het van harte mee eens is. Ik zeg debat. Ze zitten er klaar voor in de studio in Amsterdam. Jurist Niels Winters en Paul van Riese, adjunct adjuncthoofdredacteur van Quote. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Van Riessen. Even voor de goede orde. Had u toestemming om met die drone over dat filepark te vliegen? Uh, nou, we hadden toestemming van de wetgever, hè, want dat mag gewoon. Dus, uh, maar we hebben het niet aan de bewoners zelf gevraagd. En nee. mag dat nog steeds? Uh, inmiddels is de wetgeving iets veranderd. Dus je moet nu toestemming vragen vooraf... voordat je zo'n drone de lucht instuurt. Uh, dus dat is toevallig twee weken nadat we deze reportage gemaakt hebben... is die, die wetgeving ingevoerd. Dus inmiddels zou het iets ingewikkelder zijn. En wanneer uh, vloog die drone daar dan? Uh, die vloog daar ergens in de zomer. Ik heb de datum niet precies uh, in mijn hoofd. Maar uh, de bewoners van Wassenaar die zijn uh, mas naar de politie gestapt... Uh, met de mededeling om ons uh, aan de hoogste schandpaal te nagelen. Uh, de recherche die is er uh, wekenlang mee bezig geweest om vervolgens tot de conclusie te komen dat we ons gewoon keurig aan de wet hebben gehouden. Dus euh, ja, ik zal nog eventjes navragen wat deze hele actie gekost heeft euh, aan de gemeenschap. Maar euh, nee, wij, wij opereren altijd euh, keurig binnen de, de grenzen van de wet. Meneer Winters, dat was afgelopen zomer en toen mocht het nog. Ik zou wel zeggen einde discussie. Uh, ja, dat, dat, dat zou je in principe kunnen zeggen. Alleen, uh, het, is, het is natuurlijk vraag, de vraag hoe het zit met, met de privacy... Um, als, er, als er een, uh, een ontheffing was of, of als die niet nodig was, dan uh, heb je natuurlijk nog wel te maken met, uh, met de privacy. Uh, het, het kan niet zo zijn dat wanneer je uh, uh, een, een ontheffing hebt of, of dat die niet, uh, niet noodzakelijk is, dat je dan ook direct een vrijbrief hebt om uh, ja, uh, zomaar uh, op een inbreuk te maken op iemands uh, persoonlijke levensfeer. Nou ja, daar wil ik wel eventjes op inhaken, want wij maken namelijk geen inbreuk op iemands persoonlijke levensfeer. Er zijn in de wet, u weet dat als jurist ongetwijfeld, een aantal ja. dingen geregeld. Uh, een persoon heeft recht op een bescherming van de privacy. Er dus staat nergens in de wet dat een huis recht heeft op uh, een bescherming van de privacy. Nee, Want dat bij... heeft u alleen maar gedaan, hè? huizen gefotografeerd. Precies, wij hebben uh, vanuit de lucht, eigenlijk zoals we dat in heel Nederland geregeld doen. Uh, op helikopterhoogte hebben wij uh, huizen gefotografeerd. Op tuinen? Uh, uh, ook tuinen, zeker. Ja. En daar lagen geen mensen in de zon? Uh, de, nou, op één foto is heel uh, vaag iemand te zien... die uh, in zwembroek aan de, aan de rand van het zwembad staat. Kijk, kijk. Uh, Maar het is volstrekt onduidelijk of het nou de bewoner is... of dat hij uh, wellicht een, uh, een vriendje had uitgenodigd. Meneer Winters, dus... we hebben prijs. Ja, ja, we hebben een prijs, inderdaad. <laughs> uh, nou goed, het, het, is natuurlijk wel, uh, het is natuurlijk wel zo wat, wat, wat Code heeft gedaan. Uh, uh, het is van, van grote hoogte en uh, uh, het maakt niet een directe inbreuk op de privacy. Uh, maar het is wel heel erg interessant om te kijken van, ja, hoe, hoe zit het straks precies als, als iedereen een, een, een drone de lucht in gaat sturen en uh, een, een, uh, ja, foto's gaat maken van, van heel dichtbij. Um, ja, dat mag het, het, waarschijnlijk niet meer, hè? Nee, dat, dat zouden wij ook nooit doen, hoor. kijk Het, het punt is waarom we in, in dit geval een drone hebben gebruikt. In heel Nederland mag je met een helikopter boven, boven het land vliegen. Er is één uitzondering en dat is Wassenaar. En wel omdat uh, de koning daar woont. En ze zijn een beetje bang dat als daar iedereen met helikopters gaat vliegen... dat er toch een of andere gek is die het in zijn hoofd haalt... om het ding op, de paleis, op het paleis neer te storten. Dus daarom mag je boven Wassenaar niet met een helikopter vliegen. In de rest van Nederland doen we dat, doen we dat uh, met grote regelmaat en met heel veel plezier... Uh, dus uh, vandaar dat we uh, uh, in dit geval voor een drone hebben gekozen. Maar wij zouden nooit uh, opteren voor de mogelijkheid... om zo'n ding heel erg laag langs iemands huis te laten vliegen. Uh, zodat je bijvoorbeeld naar binnen kunt kijken of iets dergelijks. Maar hebt u niet voldoende aan Google Street View? Nou nee, wij, wij stellen zeer, zeer, zeer, zeer prijs op een, op een goede kwaliteit. Je kan natuurlijk via Google Earth kun je ook in tuinen kijken en dergelijke dingen, dingen zien. Maar ja, dat is allemaal kwalitatief nogal laagstaand. En Quote is natuurlijk een prachtig blad. En wij publiceren alleen hele mooie foto's. Dus, blad, ja, nou, ik ben blij Superblad. dat u het mee eens bent. Ja. Meneer Winters, hebt u nog een zaak? Uh, nou goed, het, het, in dit geval uh, vraag ik me af inderdaad of, of het daadwerkelijk een zaak is. Uh, het is alleen uh, uh, een, ja, een morele kwestie denk ik. Uh, vooral omdat uh, de techniek ja, die, die gaat zo snel. Uh, je kan, uh, je kan bij, de, bij de speelgoedwinkel om de hoek kan je een, een drone kopen voor uh, nou ja, zeg, zeg een paar honderd euro. En uh, dat wordt natuurlijk steeds goedkoper. En het is de vraag wat, wat gebeurt daar eigenlijk straks mee? Je, je mag nu niet die drones de lucht insturen... Um, alleen, ja, daar is gewoon heel weinig toezicht op. Uh, heel moeilijk ook om daar toezicht op te houden. En uh, daarmee wordt het gemak om zo'n drone de lucht in te sturen wel, wel heel erg groot. En uh, is het natuurlijk ook heel erg makkelijk om bij de buren naar binnen te kijken. En, en dat uh, vindt u moreel verwerpelijk? Ja, ja, ja dat, dat, dat moet niet kunnen, lijkt mij. Maar dat uh, gebeurt het vind ook, niet, ook hoor. Dat Nee, niet vind gebeurd. ik ook. Ik ben het helemaal met, met meneer Winters eens op dit punt. En er zijn natuurlijk gewoon regels van fatsoen. En uh, die moeten gerespecteerd worden. En nogmaals, iets wat, wat wij natuurlijk altijd doen. Maar meneer Verrieze, misschien zijn inbrekers wel zeer geïnteresseerd in die foto's. Uh, dat, uh, dat zou kunnen. Ik denk dat inbrekers ook uh, zeer geïnteresseerd zijn in de plaatjes die op Google Earth te vinden zijn. En die, uh, die dezelfde informatie biedt. Dus uh, ja, daar, uh, daar ben ik verder niet bang voor. Dat, uh, uh, dat, dat deze reportage of een andere reportage in ons blad uh, inbrekers op gedachten brengt is het op het moment dat de drone weer toestemming zou krijgen... om boven Wassenaar te vliegen, en u zou dat aanvragen... zou je dat onmiddellijk weer doen? Nee, want uh, de reportage die we in de Quote 500 hebben afgedrukt... Uh, die geeft een prachtig en compleet beeld van wat er zich in, in Wassenaar afspeelt. Dus niet meer nodig? Uh, nou ja, tenzij er uh, mensen wat nieuwe huizen gaan bouwen... die uh, de moeite waard zijn, uh, dan willen we het misschien wel weer eens doen. Maar op dit moment hebben uh, heb we het volledig uh, gecoverd. Meneer Winters, loopt het uit de hand met die drones? Uh, ik, ik denk wel dat, dat, dat er uh, echt aandacht voor nodig is... Uh, Vooral omdat het gemak uh, met, met de met nieuwe technieken uh, het wordt zo groot uh, dat daar echt in de, uh, wel aandacht voor nodig is uh, om dat te reguleren. Want op dit moment uh, wordt er al wel gereguleerd, maar is het niet eff effectief. Uh, toezicht uh, op, op, uh, op het luchtinsturen van de drones, ja, dat, dat, dat is er op dit moment niet echt. Uh, en, en daar zit het gevaar een beetje in. Uh, uh, daarmee uh, is het gewoon heel erg gemakkelijk om bij de buren naar binnen te kijken... Of, uh, uh, ergens toezicht uh, te houden. Ja. En uh, ja, dat, dat levert wel een heel groot probleem op... Uh, uh, met betrekking tot de privacy. Maar ik zei in het begin... die miljonairs en Wassenaar voelen zich uh, ja, een beetje bedonderd... want ze voelen dat als een ernstige aantasting van hun privacy. Iets waar Niels Winters van ICT-recht het van harte mee eens is. Ja, ik, ik ben het er op zich ook wel mee eens. Maar we horen net dat het geen inbreuk is op de privacy. Uh, nou ja, goed. Als, als een persoon er niet, niet daadwerkelijk op staat... Uh, dan is er inderdaad ook niet direct een, een privacy-inbreuk... Uh, Waar ik het wel mee eens ben, is dat uh, ja, goed, wanneer je thuis bent en wanneer je in je, in je huis bent, uh, uh, of, of buiten in je tuin, uh, dan mag je toch wel verwachten dat je enige vorm van privacy hebt. Zeker. En uh, dat je dan ook niet bespied wordt en uh, dat je daar niet in beperkt wordt om uh, uh, bepaalde activiteiten te doen. Uh, ik weet niet wat, maar... Uh, dat je daar niet in beperkt wordt. En als je rekening moet houden met uh, dat, dat er uh, uh, drones boven je hoofd vliegen... Uh, ja, dan, dan uh, heb je minder het snel het idee om naar buiten te gaan... of minder het snel uh, uh, dingen te doen wat je normaal wel zou doen. Precies, dus meneer Winters uh, maakt eigenlijk bezwaar tegen het gebruik van drones... niet zozeer bezwaar tegen het uh, maken van de reportage in nee. Quote. Tot zover, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Paul Verriesen, adjunct-directeur van Quote en Niels Winters... hij is jurist bij ICT-recht over de inzet van drones voor commerciële doeleinden. Wat is er nog op televisie vanavond? Nou, houdt u van commercials. Dan is er de uitreiking van de Gouden Lookie, De leukste reclamespot van het jaar. Glaasje u erbij van Albert Heijn. Jack Woutersen voor de C1000. De turnster voor Campina. Of de baby die Gamma zegt in plaats van Mama. De uitreiking van de Gouden Lookie om half negen op Nederland 1. Ik heb het er een paar dagen geleden al over gehad... met marketingdeskundige Charles Bormans... over het feit dat vorig jaar dat programma echt... Zo stier vervelend was. Omdat behalve de reclames die soms leuk zijn. er een publiek bij zat waarvan je dacht. Nou, moeten ze nog ergens om lachen? Kunnen ze er nog ergens van genieten? Wordt dat nog wat? Is de presentator nog uh, iemand waar ze tegen opkijken? Of, nou ja, kortom. kijkt u om half negen op Nederland 1 en constateert u of er sinds vorig jaar iets is veranderd. Die blonde van Abba, Anjeta, is te zien in het verhaal van. In de jaren zeventig richtte zij samen met Björn. aan een bevriend Snel de groep op, die uitgroeide tot het grootste exportproduct van Zweden. Anjeta Valtzköck is, is een van de bekendste en meest raadselachtige iconen... van de popcultuur, zeggen de samenstellers van het verhaal van. Dit jaar keerde Anjeta terug op het poppodium... met de release van haar nieuwste album A. Het verhaal van Anjeta op België 1 om 11 uur.